Lijntje. Er was eens een vrouw die alleen woonde. Ze wou altijd al een dochter, al sinds ze zelf nog een meisje was. Op een heldere morgen was ze de planten water aan het geven en aan het huilen. Ze dacht aan hoe graag ze een kleine meid zou willen hebben met wie ze kon spelen. Voor haar verscheen een goede vee. Wat is er gebeurd, mijn kind? Waarom huil je? Ik wil zo graag een kleine meid hebben. Kan je maar alsjeblieft vertellen waar ik er een kan vinden? Ik ben radeloos. Oh, geen zorgen. Dat is zo voor elkaar te krijgen. De goede vee haalde met haar magische krachten een zaadje tevoorschijn. Kijk mijn kind, weet je, dit is niet gewoon zaad dat op een boerderij groeit. Dit zaad heeft veel liefde en warmte nodig. Stop het zaadje in een bloempot en zie wat er zal gebeuren. En vergeet niet het genoeg zonlicht te geven. Oh, bedankt goede vee, u bent zo vrijgevig. Ze planten het zaad in de pot... De pot stond voor het raam om genoeg zonlicht te kunnen krijgen. Al snel groeide het tot een mooie, grote bloem, dat op een tulp leek. De vrouw verzorgde het met veel liefde en gaf het elke dag water. Op een dag kuste ze de nog half gesloten blaadjes. En alsof het betoverd was, ging de bloem open in volle bloei. Binnenin zat een heel fragiel en mooie jong meisje. Ze is mijn kind, mijn dochter. Ik zal haar Duimelijntje noemen. Ze is niet veel groter dan de duim van mijn hand. Ik ben je moeder, kind. En jouw naam is Duimelijntje. De bloem had haar de dochter gegeven waar ze altijd van had gedroomd. Ze had een walnotendop dat diende als haar bedje. Violenblaadjes als een matras en een rozenblaadje als haar deken. Gedurende de dag speelde ze op een tulpenblaadje dat diende als bootje dat dreef op een laagje water, peddelend van de ene naar de andere kant met peddels gemaakt van wit paardenhaar. Het was echt een heel mooi gezicht. Op een nacht lag ze vast te slapen in haar walnotendop. Een grote kikker sprong door het raam naar binnen. Raak, ze is knap. Zal eens de perfecte bruid voor mijn zoon zijn, rap. En ze pakte de walnoten dop, Waar het kleine meisje vast lag te slapen. En zette het duimelijntje op een waterlelieblad in het midden van de vijver. We hebben haar op een lelieblad gelegd. Ze zal nooit in staat zijn om te ontsnappen, rap. Radem, radem, radem, Alleen achtergelaten op het waterlelieblad zat Duimelijntje te huilen. Ze wilde niet trouwen met de verschrikkelijke zoon van de kikker. Ik ga echt niet met jou trouwen. Dat kun je niet tegen mij zeggen. Ondertussen probeerde moeder Duimelijntje overal in huis te vinden. Maar ze was nergens te vinden. Er zwom een school vissen onder haar in het water. Ze hadden de kikker gezien en het hele gesprek gehoord. Ze hadden medelijden en besloten haar te helpen. Ondertussen waren de kikker en haar zoon druk met het maken van trouwplannen. De vissen verzamelden zich rond de groene steel en begonnen erop te kouwen... Het blad kwam los van de steel. En Duimelijntje begon weg te drijven. Heel erg bedankt. Jullie zijn allemaal erg aardig. Duimelijntje ging weg. Heel ver weg waar de kikkers haar niet konden vinden. Duimelijntje vaart langs veel plekken. Daar zagen de kleine vogels haar en ze zongen... Wat een knappe meis. Toen het donkerder werd, wikkelde ze zichzelf in het blad en ging slapen. Maar de volgende ochtend werd ze wakker op een plek waar de zon het water raakte. Het licht leek wel goud. Ze naderde het eind van de rivier. Op dat moment vloog er een groot insect voorbij. Wat een mooi meisje. Ik moet haar redden. Onmiddellijk greep hij haar met zijn klauwen. En nam haar heel, heel ver weg. Waar breng je mij heen, meneer insect? Ik neem je mee naar mijn huis. Na een tijdje... Toen ze het huis van de insect hadden bereikt... kwamen de andere insecten die in het huis woonden kijken wie er was gekomen. Vrienden, kijk naar deze mooie meid. Ik ga met haar trouwen. Ze heeft maar twee benen. Wat een verschrikkelijk gezicht is dit. Kijk daar dan. Ze heeft twee handen. Hoe beschamend. Ze ziet er helemaal uit als een mens. Wat is ze lelijk Meneer Insect was het uiteindelijk met ze eens En liet haar boos ergens in een bos achter De winter naderde Er begon sneeuw te vallen Het arme meisje bibberde van de kou Het was verschrikkelijk koud voor haar Ze liep en liep op zoek naar onderdak en voedsel Al snel stuitte ze op een klein huisje ze ging naar de enorme deur van het huisje en klopte aan. Daar stond een veldmuis die in het huisje woonde. Wie ben jij, arm klein ding? Oh, ik ben verdwaald in het bos. Ik heb het erg koud en ik heb helemaal niks te eten. Zou je me kunnen helpen? Ik woon hier alleen. Je mag binnenkomen en met mij de maaltijd delen. Hier word je weer warm. Maar eerst, mag ik je naam weten? Ik ben Duimelijntje. Duimelijntje ging naar binnen. Het huisje was warm en gezellig, met een opslag aan granen en een keuken aan voorraad. Bedankt voor de heerlijke maaltijd en de warme plek om te verblijven. Je kan de hele winter bij mij blijven. Mevrouw Muis, u bent heel aardig. De muis was zo gefascineerd door Duimelijntjes schoonheid, dat ze wou dat ze altijd zou blijven. Het is nu weekend, dus we zullen vandaag bezoek krijgen. Eén keer per week komt mijn burenman op bezoek. Al snel ging de bel en daar stond een mol. Hij bracht bezoek in zijn zwarte fluwelen jas. De mol hoorde haar stem en werd verliefd op haar lieve stem. Hij besloot met haar te willen trouwen. Dus ging hij naar de muis en zei. Ik zal je al mijn eten en mijn huis geven. Alleen als je ervoor zorgt dat ik met deze mooie meid kan trouwen. Mevrouw muis kon geen nee zeggen tegen de rijke mol. Oké okay dan, ik zal dan gaan beginnen met de voorbereidingen. Ja. Duimelijntje wilde niet met de mol trouwen. Zo besloot ze de volgende morgen weg te lopen. Terwijl ze door het bos vaalde, kwam ze een gewonde spreeuw tegen... die op de grond in het bos lag. De arme vogel zou vast dood zijn gegaan van de kou. Toen ze dichterbij kwam, zag ze dat de spreeuw nog leefde. Ze was alleen gewond. Gaat het wel, lieve spreeuw? Oh nee, het is aan het bloeden... Duimelijntje besloot de kleine vogel te helpen. Een haalde verband en medicijnen voor de spreeuw. Geen zorgen, mevrouw spreeuw. Het komt helemaal goed met u. De kleine spreeuw kon weer vliegen nadat ze het verband had aangebracht. Vaarwel, mooie kleine vogel. Dank je, mooi kleinkind. Ik zal je nooit vergeten. Hoe zou ik je kunnen helpen? Al snel zag ze de muis en de mol aankomen en ze riepen haar naam. Oh, Duimelijntje, waar ben je? Toen Duimelijntje de stemmen hoorde, vertelde ze de spreeuw. De muis wil dat ik ga trouwen met de mol. Alsjeblieft, kan je mij meenemen ergens ver weg hier van hen? Ik wil niet met de mol trouwen. Ik heb een plan, kom mee. Klim op mijn rug, snel! Dag mevrouw Muis, dank je wel voor alles. Ik hou van u en ik zal u nooit vergeten. De mol en de muis waren verbaasd toen ze Duimenlijntje wegzagen vliegen. De spreeuw nam haar mee naar een bloemenveld. Er waren allerlei soorten bloemen en kleine vogels die zongen. Het is hier zo mooi. Hoe heet het hier? Het heet Bloemenland. Het is tijd dat ik ga. Dank u wel, mevrouw Spreel. U bent de beste. Duimelijntje was heel blij. Dit is mijn thuis. Deze bloemen ruiken zo lekker. De vogels zingen zacht. Op dat moment herinnerde ze zich haar echte huis hoe haar moeder haar had grootgebracht met haar liefde. Ze voelde zich heel verdrietig en wilde meteen naar huis. Maar plotseling kwam daar de koning van het bloemenland. Hij zag Duimelijntje en werd verliefd op haar. Ik ben de koning van het bloemenland. En jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden? Ik zal je de koningin van het bloemenland maken. Duimelijntje dacht een tijdje na. Dit was inderdaad een ander soort man dan de kikkerszoon, meneer insect en de mol met zijn zwarte fluwelen jas. Ja, alleen als je me terug naar mijn moeder brengt en wij drieën daar gelukkig kunnen leven. Hij ging akkoord en bracht Duimelijntje een cadeau. Het beste cadeau was een paar vleugels dat van een grote zilveren vliegen was geweest. Toen deze op haar rug werden vastgemaakt, kon ze van bloem naar bloem vliegen. Niet lang daarna trouwden ze. Na het huwelijk vlogen de koning en Duimelijntje naar het huis van haar moeder. De moeder was heel erg blij haar weer te zien. O, oh, Duimelijntje, je weet niet hoe gelukkig ik ben dat ik je terug heb. Ik laat je nu nooit meer bij mij weggaan. Ik zal je nooit verlaten, moeder. Moeder heette hen beide welkom. En ze leefde nog lang en gelukkig.